Jan van der Putten met het NOS Journaal. Wetenschappelijk personeel klaagt over de hoge werkdruk op universiteiten. Volgens een enquête van vakbond FNV vindt 79% de druk hoog of heel hoog. De helft van de wetenschappers zegt niet genoeg tijd te hebben om onderzoek te doen. Er zijn geen goede afspraken over de uren die ze daaraan kunnen besteden. De staking vandaag van het metropersoneel in Londen heeft geleid tot grote verkeersdrukte. Vanochtend stonden er lange files en de dubbeldeksbussen waren overvol. Veel voerenzen gingen lopend naar hun werk. Op veel plaatsen was het dringen op straat. Het Londense metropersoneel staakt uit protest tegen plannen van het vervoerbedrijf om honderden banen te schrappen. De vakbonden zijn van plan om aan het begin van de avond weer aan het werk te gaan. Het omstreden mediaplan van de Poolse regering gaat definitief niet door. Volgens het plan zouden er nog maar twee journalisten per medium worden toegelaten in het parlementsgebouw. Ze mochten niet meer in de vergaderzaal en moesten in een apart zaaltje wachten of de parlementariërs met hen wilden praten. Vorige maand gingen veel Polen de straat op om tegen het plan te demonstreren. Er kwam overleg met de journalisten en de Poolse regeringspartij heeft het voorstel nu ingetrokken. Vakbond FNV komt binnenkort met een nieuw plan om de AOW flexibeler te maken. De bond zegt dat eerdere afspraken om mensen met een zwaar beroep te ontzien niet goed werken. Oud-FNV-voorzitter Jongerius zegt in trouw dat het pensioenakkoord van 2011 niet goed wordt uitgevoerd. Alleen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 ging door. Maar het ontzien van ouderen, stratenmakers, bouwvakkers en metaalwerkers niet. Volgens de FNV vindt de politiek het te duur om de maatregelen uit te voeren. Ten koste van mensen met zwaar werk. Het weer het is bewolkt en soms mistig. Het kan wat mot en het wordt 3 tot 6 graden. Aan het eind van de middag en vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Vannacht trekt de regen weg. Morgen is het vaak genoeg droog met af en toe zon. En aan zee is kans op een bui. Vanaf woensdag wordt het weer wisselvallig. Dit was het NOMS. DfM, de verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 ook maar Amstelveen tussen Heemskerk en Knoppen staat 4 kilometer door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht, de vertraging is 20 minuten. En op de A20 naar Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechter reis ook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 U al een smakelijk, luisteraars. Welkom bij twee uur lang ZFM Lunch. Mijn naam is Cheryl Duif. Beetje gerieper, af en toe een kuchje. Moet u me maar vergeven vanmiddag. Nee. Maar we gaan er toch een gezellige boel van maken. Helaas zonder mijn sidekick vanmiddag. Maar zij heeft mij voorzien van het nodige regionale nieuws. Dus dat gaat helemaal goed komen rond de klok van half 1 en nog eens een keer om half 2. Dolly, dankjewel. Eigenlijk. het is jammer eigenlijk. Ik zie altijd zo graag het zonnetje als ik hier naartoe rij vanaf Bloemendaal zo over de zeeweg of uh, soms over de Zandvoortslaar richting Zandvoort. En dan, uh, ja, camera mee, die heb ik altijd bij me, want je weet nooit wat er onderweg kan gebeuren. En als je dan zo'n camera bij je hebt, dan kan je er meteen een fotootje van maken. Soms hecter voor mijn auto, nou ja, dat hebben we al heel vaak gezien natuurlijk een beetje geluk heb, steekt er wel eens een fors over. Als ik geluk heb, een missionen. Met je auto dan. He. En we hebben weer van alles meegemaakt in het weekend. U was het ook. Het was gezellig in Zandvoort. Ik, ik hoop het voor u. Uh, ik ben zelf uh, vrijdagavond naar, uh, naar Alkmaar geweest. Victory, zo heet die discotheek daar. En dat trad uh, Dane en de Dukes of Soul. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, de Soulful Blues Quality trad daarop. Een band die uh, in 2000 uh, uh, in de vorm van Dane en de Dukes of Soul uit elkaar ging. Uh, omdat uh, Deen wilde stoppen vanwege privéomstandigheden... en uh, jaar later kreeg hij het weer zo druk met Alain Clark, zijn zoon... Uh, dat uh, de hereniging van zijn band eigenlijk niet meer haalbaar uh, was. Maar afgelopen uh, vrijdag kwamen ze even bij elkaar... Uh, omdat Jan Hupkes, die uh, uh, verantwoordelijk was in de jaren 60, 70, 80... voor talloze concerten. Ik heb geloof ik gelezen van 1600 concerten dat die man heeft... Uh, georganiseerd op allerlei gebieden, op bluesgebied, uh, pop, noem alles maar op. En die had ook iets met de soulful blues quality en Jan is overleden vorig jaar... en daarom heeft uh, een organisatie besloten om daar een tribute aan op te hangen. Tribute, toen Jan Hupkus. en dat werd allemaal gegeven in Victory in Alkmaar... het voormalige wapen van Heemskerk en daar trad Deen en uh, de Dukes of Soul... met onze eigen Ruud Janssen op toetsen, uh, met... En natuurlijk Dane Clark zang. Uh, Ted Sene, saxofoon. De jongens, uh, Edgar Kat, uh, Trompet. Uh, Hans Kat, Kadonsax. Uh, uh, Jill uh, Rijn Rijnbergen heet hij geloof. Uh, nou ja, hij zegt het nou wel goed. Ik heb dat artikel nou zelf geschreven. Dan nou vergeet ik alweer de namen van die mannen. Dat is er niet te geloven. Uh, ik ga er toch even bijpakken, want ik wil niet uh, he, de verschutting hebben dat ik nou ineens al die namen niet meer weet. Um, maar in elk geval, uh, de band ging spelen, uh, het publiek ging helemaal uit zijn dak, luisteraars. Het was echt een, uh, ja, een fantastische happening om mee te maken. En um, dan kan je eigenlijk zien dat zo'n muziek, uh, maar dan ook natuurlijk op de, op de wijze waarop dat uh, gebracht wordt door de band, dat, dat dat altijd nog scoort bij de mensen. En ik weet zeker dat er een hoop mensen uh, hopen en dromen van het feit dat dit niet het, het, het laatste optreden van de band is geweest, maar dat ze misschien misschien nog wel weer eens bij elkaar zullen komen en dan uh, uh, ja de band continueren. maar eh, nogmaals omdat uh, Dean Clark het zo enorm druk hebt met zo'n alleen met optredens ook en zo zie ik dat 1, 2, 3 niet gebeuren. nou ik ga toch even al die namen noemen uh, Douglas Jacobino, dat is een uh, hele aardige man die uh, ook nog heel goed basgitaar speelt en uh, een waardevolle bijdrage levert aan de band. Ook Jill Reineberg, zo heet hij natuurlijk, Jill, uh, gitaar. En uh, die kan precies ook een kip naden op die gitaar. De Funky Chicken, uh, daar is hij beroemd om. Edgar Catt, ik zei het al, Bariton uh, Sax, alt Altsax. Hans Kat uh, trompet. Nee, trompet was Edgar Quart, Hans Karkat baritonszak, zo moet ik het zeggen. Dan natuurlijk alleen, uh, alleen Clark heeft ook nog uh, hard to handle gezongen... als gast bij het gezelschap. En vader Deen, uh, ja, die stond natuurlijk voor het gezelschap... Uh, en die schitterde altijd en uh, ja, het publiek lag aan zijn voeten. Jeffy Rademaker, die uh, was verantwoordelijk voor ondersteuning. Die was daarvoor uitgenodigd. Nou, dat was voor Jeffy ook niet zo hard to handle. Die kon het prima aan. En dan hadden we natuurlijk drumstuk, drumster. Beb Sferis, die ook... Uh, helemaal uit haar dak ging en uh, toen Beb uh, het drumstel zat te stemmen... en alles een beetje afregelen op haar uh, persoonlijke uh, situatie achter het drumstel, uh, en toen werd er vanuit de zaal al gejoeld en uh, gegild en uh, gejuicht met name eigenlijk... Uh, uh, van wat er allemaal zou gaan komen. Nou, de, de mensen hebben met volle teugen genoten. Nou, en Omdat ik dat allemaal heb meegemaakt en het graag aan u wilde vertellen... ga ik uh, er, er een droom van maken die ik wil... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Nou, me eeuwig wil herinneren. I got dreams to remember. Nou, de, de man die dat natuurlijk uh, wereldberoemd heeft gemaakt, dat nummer, was natuurlijk uh, Otis Redding. En daar ga ik hem ook van draaien. I've got dreams to remember. I've got dreams. Dreams to remember. I've got dreams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 Geld voor uw thuis en op uw werk, waar u ook maar luistert naar gezien. Geldt het natuurlijk ook dat u allemaal wel dromen heeft uh, die u zich herinnert? En soms dan uh, een zwijnen we even weg en dan denken we terug aan vroeger. Dan dromen we over die tijd dat we het zo uh, geweldig hebben gehad. In discotheken en, uh, en uh, op allerlei plaatsen waar beentjes traden. Met name in de jaren 60, eind jaren 60 en begin jaren 70 was dat uh, fantastisch. Uh, toen, uh, in de jaren 70, kwamen er ineens steeds meer discotheken. Er moesten muzikanten uh, wijken voor veel goedkopere uh, DJ's. die dan uh, plaatjes kwamen draaien. Ja. Zo gaat dat nou eenmaal. En het is op het ogenblik zo dat uh, in al die horeca-etablissementen. waar nog muziek wordt uh, gespeeld live dan. dat het allemaal jams zijn. Een jam is, is, is een, uh, uh, een, een uh, evenement waarbij dus uh, muzikanten binnen kunnen lopen in een gelegenheid. en dan uh, hun instrument meenemen. en dan kunnen ze als ze willen. Samen met andere muzikanten die er toevallig ook zijn... kunnen ze gaan spelen, dat noemen ze dan jammen. Eh, en dat moet dan met elkaar een beetje klikken. Nou ja, een hoop uh, muzikanten kennen natuurlijk het klassieke repertoire... kennen ze allemaal wel, of redelijk in ieder geval. Eh, als je allemaal, uh, ik noem maar wat... Uh, uh, Proud Mary van, van, van Tina Turner... Nou, dat is een nummer wat, wat de meeste muzikanten natuurlijk wel uh, ooit gespeeld hebben... En, en dat soort repertoire komt dan allemaal op die avonden voorbij. Maar ook wel modernere dingen. Dat geldt dan met name natuurlijk voor jonge mensen die dan uh, aanwezig zijn. Ik ga er een oudje voor u draaien. En dat is een uh, uh, oudje van de Shadows. Ik moet eigenlijk zeggen Marvin, Wells in Ferrer. Want uh, uh, uh, John Ferrer die was toen uh, een vocale ondersteuning bij de uh, uh, sh Shadowleden. Uh, de instrumentalisten die eigenlijk... Uh, Voornamelijk Cliff Richard altijd hebben begeleid. En ook wat solo uh, werk uh, instrumentaal uh, op de plaat hebben gezet. Maar Lady of the Morning is een live uitvoering ooit gedaan in Parijs Olympia. Door de Shadows, door Marvin, Welsh en Ferrer. En uh, dat klonk toen zo. ja, dan zult u misschien vragen, luisteraars, wanneer is dit nou uh, uh, ooit uh, opgenomen? Nou, dat gebeurde in 1975. Is dus alweer zo ruim uh, 30 jaar geleden, 31, 32 jaar geleden, dat dit allemaal is opgenomen. En dat klinkt, uh, geluidstechnisch klinkt het allemaal uh, perfect. De Shadows zullen we nog een shadowtje doen. Dat wel even leuk, de gitaart bijvoorbeeld. Ook live gespeeld trouwens. verantwoordelijk voor de solo wel Welse ritme-gitaar en uh, Tony Bas, en Bas. Nou, ik geloof dat John Ferre trouwens Bas speelde toen. John Ferre is de zanger, maar met het hoge stemmetje wat er uh, bij was in Lady of the Morning die ik daarvoor draaide. Uh, nou, u kent natuurlijk de Shadows, de, de begeleidingsband van Cliff Richard. Cliff Richard ga ik straks ook nog iets van draaien. Daar ben ik ook best wel fan van. van die man die timmert al zo lang muzikaal aan de weg. Vanaf uh, ja, mijn, mijn jeugd, mijn, mijn tienertijd, tot nu eigenlijk. En uh, het houdt ook maar niet op. En de man, dat verveelt ook niet. Het is gewoon een heerlijke muziek om naar te luisteren. Vind ik ook wel voor uh, Justin Timberlake hoor. Want uh, I Can't Stop The Feeling. Yeah. Weet je niet hoe dat met u zit. Of u het gevoel wel kunt stoppen. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All my city.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 So don't stop, stop, stop But you Justin Timmerlee. wat een vrolijk nummer. En uh, daar word ik helemaal blij van. Ik hoop u ook. Eet smakelijk allemaal. U luistert naar Zienem Zandvoort, naar Zandvoort luncht. Mijn naam is Cheryl Duyf en uh, tot de klok van twee uur ben ik bij u met de heerlijke muziek. Rond de klok van kwart over één ga ik proberen Joop van uh, Nes van te bereiken. Om te kijken wat er hier allemaal in Zandvoort is gebeurd het afgelopen weekend. Hoe hij genoten heeft van allerlei evenementen, uh, sportactualiteiten. Noem alles maar op wat Joop altijd uh, allemaal volgt en verzamelt voor ons. Ook, ja, ook, ook rit, het ritme van de regen doet hij ook. Ja, Joop zit ook wel eens in zijn, uh, zijn scootmobiel in de regen. Dat gebeurt zo hoor. Hierna het regionaal nieuws verzameld door Dolly Pierik. Niet aanwezig lijfelijk, maar uh, ze heeft het voor mij opgeschreven allemaal. Dank Do Do Dolly allemaal.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 Vogelburg. En dan heet het de Rhythm of the Rain. Nou, we gaan zo kijken naar het weerbericht. Luisteraars of we wat dat betreft eh, ja, ook nog eh, slecht weer krijgen. Ik hoop het niet. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Charles Duif. Ja, en uh, verzameld door Dolina Pierik. Tijdens het uh, druk bezocht nieuwjaarsreceptie-evenement... in de haven van Zandvoort op 6 januari... blikte burgemeester Nick Meijer terug op het jaar 2016. Hij zei onder andere het volgende. Ik kijk met u terug... Uh, op een bij tijd en wijle turbulent... maar vooral toch een goed jaar voor Zandvoort... Dat springt er voor mij vooral uit wat betreft de energie die in onze gemeenschap zit. En ik kijk vooruit. En dat doe ik met realisme en optimisme. Tijdens de nieuwjaarstoespraak ontving de voorzitter van de stichting Vrije Horizon... de heer Albert Korper de waardering speelt. Deze waardering is voor de inzet van de onzalige plannen... van het plaatsen van windmolens dicht bij de kust en uh, om dat uh, voornemen te beïnvloeden... zodat ze wellicht uh, uit het zicht zullen worden geplaatst. Dinsdag de 10 januari vergadert de gemeentelijke raadscommissie... en op de agenda staat voor de raadscommissie... Uh, onder meer de voortgangsrapportage Sociaal Domein, derde kwartaal. Milieuvriendelijke onkruidbestrijding en het... Uh, en de aanrijdtijden, zo moet ik het formuleren, van ambulances. De vergadering start om acht uur s'avonds in het raadhuis. De entree uh, is aan het raadhuisplein. En uh, u kunt naar binnen vanaf een, uh, een uurtje of half acht. Daar gaan de deuren open. Het zal u vast niet zijn ontgaan, luisteraars. Maar liefst 10.000 mensen, ja, ik zeg het goed... wandelden zondag door de vels Tunnel. Nadat deze negen maanden gesloten is geweest... stonden bezoekers van de publieksdag te popelen... om het eindresultaat van de nieuwe renovatie te zien van de tunnel. Op foto's langs de witte muren van de tunnel... is het hele opknapproces te zien. Lang zullen de muren volgens de verwachting niet wit blijven... want als vanaf 16 januari aanstaan... het gemotoriseerde verkeer weer door de tunnel zal razen... zullen de maagdelijk witte muren alweer snel grauwer van kleur worden. op het Haarlemse in Holland conservatorium gewortelde popgroep Peer Pressure heeft afgelopen vrijdag in het patronaat uh, de derde voorronde van de Rob Agda Award gewonnen en plaatste zich daarmee voor de finale op 17 maart 2017 Daarnaast maken ook runner-up René Spijker en de publieksfavoriet Seven Steps of uh, Daniel ook nog kans om via een omweg een plek in de eindronde van het regionale pop concours te bereiken. Onopvallende videosurveillanten hebben zondagochtend op meerdere wegen weggebruikers aan de kant gezet die voor zeer gevaarlijke situaties in het verkeer hebben gezorgd. Deze weggebruikers werden in de gelegenheid gesteld de beelden van hun eigen verkeersgedrag is goed onder ogen te zien in de videosurveillanceauto. auto op de A22 in Velzen-Zuid werd een automobilist aan de kant gezet... die opviel door zijn hoge snelheid. Hij kreeg natuurlijk direct een bekeuring mee... voor de snelheidsovertreding van maar liefst 24 km per uur. Op de West-Tangent in Herugewaard... waren de videosurveillanten getuigen van een bijna-aanrijding. Een automobilist reed hier met hoge snelheid... de kruising met de reuzenpand Singel op... Op de kruising moest hij zeer hard remmen... om een aanrijding te voorkomen met een andere personenauto. De betrokken automobilist kreeg ook een procesverbaal... voor het niet stoppen voor de stopstreep bij het verkeerslicht. Op de A9, ter hoogte van Hilo werd een automobilist bekeurd... omdat hij ruim 35 km per uur te hard had gereden. Hij nou, weet dat als je 50 kilometer of harder rijdt... ben je ook meteen je rijbewijs kwijt. Dat was gelukkig bij hem dan nog niet het geval. Hij zou wel een forse boete hebben gehad... Ook op de A9 bij Beverwijk werd de bestuurder van een bedrijfsbusje gekeurd... omdat hij zich niet aan de verkeersregels hield en voor een onnodige eh, hinder zorgde voor het overige verkeer. Hij werd ook aan de kant gezet en vervolgens ook bekeurd. Op de Janstraat in Haarlem eh, hebben twee mannen zaterdagochtend vroeg zeker vijf voertuigen schade eh, toegebracht... Een 22-jarige Haarlemmer is daarvoor aangehouden. Agenten hoorden rond de klok van kwart over drie s'nachts een harde klap en glasgerinkel. En daarop zagen ze twee personen hard wegrennen. De politie wist een van de twee mannen aan te houden. De 22-jarige Haarlemmer had een afgebroken ruitenwisser nog in zijn hand. Van zeker vijf auto's is een ruitenwisser afgebroken of vernield. Ook was een van de voertuigen een, uh, een raam kwijtgeraakt. Dus er was een raam vernield. De politie hoopt de tweede dader ook snel te kunnen aanhouden. Nou Dolly, bedankt. Je wens me ook nog een fijne uitzending. Nou, dat heb ik zeker. Mede dankzij jou. En uh, ik ga eens even kijken. Luisteraars voor u. En uh, ja, ook voor mensen uit de omgeving. Want die hebben ook te maken als ze naar buiten gaan. Met de, met de weersomstandigheden natuurlijk. Ik ga eens even kijken wat voor weer we kunnen verwachten de komende... Week. Tot en met woensdag hebben we nog een uh, oplopende temperatuur. Er trekken deze week uh, wel diverse storingen over ons land. Daardoor wordt het weerbeeld uh, enigszins wisselend. Eerst uh, is de aangevoerde lucht nog tamelijk mild van karakter. Maar woensdag, dan wordt het uh, zelfs vrij zacht voor de tijd van het jaar. Uh, met een uh, middagtemperatuur van ongeveer 7 graden tot zelfs 10 graden uh, op woensdagmiddag zijn handschoenen eventjes overbodig. Het waait wel uh, extra, zeg maar, een strenge westelijke wind. Windkracht 6 uh, tot 8 zelf. Uh, en dat gebeurt, uh, dat gebeurt voornamelijk aan, aan, vlak aan zee, die, die uh, windkracht 8. Dus dat is best wel weer wat verrekt. Toch maar die handschoenen meenemen dan. Nou, vanaf donderdag, luisteraars, wordt het dan uh, fors kouder. Donderdag passeert er een, uh, even kijken wat ik... Uh, hier allemaal lees. Uh, eerst nog een uh, regenzone. Gaat er passeren donderdag. En achter deze zone blaast een flinke noordwestenwind. Uh, uh, polaire lucht over ons land. Nou, polaire, u hoort het al. Koude lucht uit het noorden. Uh, talrijke uh, buien gaan in de loop van de donderdagmiddag en avond steeds vaker uh, over in natte sneeuw. Of zelfs ook sneeuw. Hè, droge sneeuw. In enkele regio's kunnen meerdere centimeters sneeuw gaan vallen. Genoeg. Voor de nodige sneeuwpret voor de jeugd. maar ook genoeg om vertragingen in het verkeer te kunnen veroorzaken. Vrijdag of zaterdag en zondag. dan blijft het wisselvallig weer. op de grens van koude en zachte lucht. wat er soms regen, soms ook sneeuw. of natte sneeuw. en hoeveel centimeter is uiteindelijk niet duidelijk. want het hangt allemaal een beetje af van de exacte koers van de neerslaggebieden. en natuurlijk met name ook van de daarbij horende temperatuur. Nou, tot zover het weerbericht. Heb ik ook weer mijn best gedaan. Wat dat betreft, I Wonder Why. Wordt bezongen door Curtis uh, Stiggers.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 Kwaliteit? Nou, niet dat je zegt van uh, yes, dat, uh, dat wil ik nog een keer terug horen, nee. Dan zoek ik liever de originele versie op, als u het me vergeeft. De geluidskwaliteit van mijn stem houdt ook niet over, luisteraars. Dat uh, hoor ik u nu zeggen. Uh, ik ben een beetje schor. Nou ja, ach. Schorremans en snorremans. Uh, op één plek. zeg dan maar. Stuck in the middle, with you. Steelers wheel. Dat is meneer Jerry Rafferty. Jerry Rafferty zong daarover met zijn Steelers Wheel... want zo heette de band waar die, uh, waar die in zat. En uh, Jerry Rafferty natuurlijk ook van... Uh, uh, oh, station yes, ook weer Baker Street. Baker Street, ja. Yeah. Met een mooie saxo erin, ja. Yeah. We, we gaan eventjes uh, straks een ander muziekje draaien... maar ik wil eerst nog even iets met u bespreken, luister. Even een serieus onderwerp met u bespreken... want ik weet niet of u vanmorgen naar de televisie heeft gekeken... Uh, Wakker Nederland... Uh, het begint als het s morgens vroeg. Misschien hoorde u nog niet tot die categorie toen... van wakker Nederland. Toen was u misschien nog slapend Nederland. Maar als u het wel heeft gezien, dan heeft u kunnen zien dat... er uh, uh, in Zaanstad een... Uh, ja, een soort verkiezing gaande is van de Zaankanter van het jaar. Dat heb je hier in Zandvoort ook misschien. Dat gaat hier de zandvoorten van, van het jaar... Of de, of de Bloemendalen van het jaar in Bloemendalen... of de heemstedenaar van het jaar in Heemsteden. Maar in Zaanstad is dat dus de Zaankanter van het jaar. Nou, vanmorgen werd daar in uh, uh, Wakker Nederland een aandacht aan besteed. En waarom nou in Zaanstad? Nou, daar heb je natuurlijk die vlogger... die, die Marokkaan die daar uh, ook dat raadslid heeft bedreigd, zeg maar... En die, die schijnt daar nou als zaankanter van het jaar... op de eerste plaats te staan. Nou, daar zijn heel wat mensen tegen in verweer gekomen. In verweer dat hij überhaupt mee mocht doen. Maar goed, in ieder geval, dat, dat wil ik nou eventjes... Uh, uh, om het sproken later moeten ze zelf maar eventjes meer in verdiepen. Dan. Maar er is nu een oneerlijke strijd ontstaan... voor de verkiezing van de Zaankanten van het jaar. Want vanmorgen dus op tv uh, uh, werd de verontwaardiging die is ontstaan... vanwege de eerste plaats die voorlopig uh, werd behaald... door de uh, Zaanse vlogger Ismaël Igen. Uh, daar, daar werd nogal tegenaan geageerd. Het raadslid uh, Juliette Pot... Zij is van een democratische zaanstad Werd ooit bedreigd door deze vlogger. En het raadslid doet ook mee in de verkiezing. De zaankanter van het jaar. Nou, op de landelijke tv, vanmorgen dus in Wakker Nederland... riep men op massaal op het raadslid te gaan stemmen. Nou Dit maakt natuurlijk de verkiezing op voorhand al helemaal oneerlijk. Want dat betekent dat voor alle andere kandidaten... die hebben meegedaan of die meedoen aan, aan de uh, verkiezingen voor de zaankanter van het jaar. Hè? Die zijn voorgedragen, zeg maar. En met name dan bijvoorbeeld... van een van de aardigste en de meest hardwerkende... Zaankanters van het jaar, die ik ken. En dan heb ik het over René de Reus. En die mij als Sinterklaas... jawel, luisteraars, de intocht in Zaanstad gunde. Ik weet dat de man bijna een jaar lang bezig is... om het Sinterklaasfeest in Zaanstad... iedere keer weer te doen slagen. Hij doet dat met... Uh, een aantal vrijwilligers, en is afhankelijk van sponsoren natuurlijk... maar ook talloze andere vrijwilligers die hem daarbij helpen. Maar de man is echt dag en nacht bezig... Uh, om dat allemaal uh, voor elkaar te krijgen. En het wordt elk jaar weer een feestje daar in Zaanstad. Soms werkt het weer een beetje tegen, maar goed... Dat, ja, dat, daar kan je natuurlijk niet voor zijn. Maar het is, het is altijd geweldig om daar ook... Uh, bij betrokken te mogen zijn. Ik gun iedere kandidaat die meedoet aan de verkiezingen voor Zaankanter... van het jaar natuurlijk alle goeds. Of het nou een zij is of een hij is, dat maakt allemaal niet uit. Maar het moet wel eerlijk gaan. En anders dan is de titel Zaankanter van het jaar eigenlijk een Vars. Nou, wat betekent dat een Vars? Nou, dat het eigenlijk een lachertje is. Dat het gewoon eerlijk is. En uh, Nou, dan kan je net zo goed die verkiezingen eigenlijk niet organiseren. Daarom zou ik willen zeggen, stemt alle op René de Reus. <laughs> maar in elk geval op een kandidaat die jij ziet zitten. En uh, ga niet zomaar uh, op, die, uh, op, die, uh, op dat raadslet stemmen. Want uh, laat de politiek zijn eigen zaakjes, zijn eigen boontjes naar nou me doppen. En uh, ga jij dan nou maar voor de gewone mens, de gewone zaankanter en... Uh, als je mij ook een beetje uh, een plezier wilt doen, stem dan op de René de Reus. Want uh, daar heb ik een goed contact mee. En René is een uitstekende man daar in Zaanstad. En die uh, helpt mij altijd met het Sinterklaas gebeuren. En uh, heeft ervoor gezorgd dat ik daar op de boot de zaan afstoom. En dan aankom op de Kanen. En uh, honderden, zo niet duizenden kinderen kan, kan toezwaaien uh, zwaaien. En uh, daar word ik door ontvangen als een soort koning op een troon. Ja, zo voelt Sinterklaas zich dan. Nou, dat wilde ik even gezegd hebben. U kunt het berichtje nog eventjes nalezen op mijn Facebook-site. Uh, ga naar Charles duif, Charles, net als de prins van Engeland... en een duif. Dirk utrecht larij de dan, dan kunt u het artikel nog eens nalezen en u kunt ook stemmen. U moet dan eventjes naar www.noordhollondsdagblad.nl. Uh, dan kiest u voor de Zaanstreek en dan kunt u stemmen op uh, René de Reus. Nou, als u dat zou willen doen, heel graag. Dank u wel, luisteraars, dank u wel. Dan krijgt u voor mij nog weer een lekker stukje muziek. Van Cliff Richard dit keer. Wel een beetje een triest liedje hoor, it's all over. Oh okay. nee. Okay. up living, couldn't stand the pain, Heather grows like leaves in September, looks as fresh in spring.